Uur. Dit is Jeroen Kema met het NOS Journaal. In Israël zijn zeven mensen gewond geraakt bij een rakettenaanval. Volgens het Israëlische leger werd die raket afgevuurd vanuit de Gaza-strook. De raket kwam terecht op een woning in een plaats 20 kilometer ten noorden van Tel Aviv. Wie er achter de aanval zit is nog niet bekend. Dat kan Hamas zijn, maar ook een andere groepering die beschikt over raketten. Premier Netanyahu, die in de VS is voor een ontmoeting met president Trump, keert eerder terug naar Israël. Hij zegt dat Israël hard terug zal slaan. In Nieuw-Zeeland komt een onafhankelijk onderzoek... naar de moskee-aanslag van anderhalve week geleden... waarbij vijftig doden vielen. Premier Ardern zegt dat de onderste steen boven moet komen. De regering wil met name weten... of de veiligheidsdiensten steek hebben laten vallen. De dader was niet bekend bij de autoriteiten... toen hij het vuur opende bij twee moskeeën. Daarnaast wordt bekeken we welke rol sociale media... hebben gespeeld bij de aanslag. De dader streamde de schietpartij live op Facebook. En ook komt er een onderzoek naar het gebruik van automatische wapens... Nieuw-Zeeland verbood afgelopen week al het soort wapens... dat werd gebruikt tijdens de aanslag. Op woensdag 29 mei organiseren de vakbonden een nieuw pensioenprotest. Dat zullen ze vandaag aan minister Koolmees meedelen. De staking moet groter worden dan die van vorige week maandag... die voortijdig werd beëindigd vanwege de aanslag in Utrecht. Tussen Eindhoven en Sonnenbreugel ligt op een lokale weg... een twee kilometer lang spoor van vermoedelijk drugsafval... Het zou gedumpt zijn vanuit een rijdende auto. Op twee plekken liggen grote vaten op de weg. De doppen waren er af, waardoor de vloeistoffen op straat en in de berm liep. De omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. Het weer, vooral in het noordoosten en oosten, vallen een paar stevige buien. Maar soms is er ook zon. De middagtemperatuur dicht rond de 9 graden. In de loop van de middag neemt de buiigheid af en zwakt ook de wind af. Morgen in het binnenland nog een enkele bui. Verder zijn er wolkenvelden en soms wat zon en het wordt iets warmer. Dit was het in Washington. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht-Amsterdam, 11 kilometer langzaam rijdend verkeer... tussen Breukelen en Oudekerk aan de Amstel. 6 kilometer file A4 Den Haag-Amsterdam bij Amsterdam-Sloten. 10 minuten vertraging op de A6 Lelystad-Muiden bij Almerehaven. A9 alkmaar diemen tussen Badhoeverdorp en het Hollandrecht. Drie kwartier vertraging door een ongeluk, 11 kilometer file.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 Dankjewel namens het OV en Sieren. Zin in Zandvoort is Zin in Ziervm. ZFM. Met nu Ziervm in de ochtend. to do So how? Day. Like the joy of tasting a dewdrop brings, don't let it slip. Take these moments, try to make them last Cause they won't pass you by